De gemeente Ter Schelling hield vanmorgen een besloten bijeenkomst voor betrokkenen en bewoners. De politie spreekt vandaag met getuigen. De kapiteins van beide schepen en de stuurman van de veerboot zijn gisteren verhoord. In Groningen is opnieuw een aardbeving geweest. Die was aan het begin van de middag bij Weerdum. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 2,2. Bij RTV Noord kwamen verschillende meldingen binnen van mensen die de beving hebben gevoeld. Over schade is nog niets bekend.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 Piqué in rips, piqué in rips, piqué in één Japan van rips, piqué van brons, groen, rips, piqué. Toen zoog ik weg in de draaikolk der zinnen, werd onze reine verknochtheid besmet. Want ik ging Elze te heftig beminnen, tijdens die nacht van het eerste koeplet. Toen zij de boven eens de knofelde springen. Stiet zij mijn eerloze hand van zich af. Dat was het een van mijn lusthandelingen. Die zij mijn nimmer, ach nimmer vergaf. Zij bleef gekleed in rips, piqué, in rips, piqué, in rips, piqué, in een Japan van rips, piqué, van bron.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 ik hou van jou, omdat, wel jij bent je. Ik hou van jou, omdat je steeds begrijpt schat. Al wat ik voel, zelfs als ik het niet zeg. Oeh, In moeilijkheden ben je steeds bereid, schat. Om mij te helpen op de goede weg.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 Jouw liefde staat de geen ik hou van jou om honderdduizend reden, ik hou van jou om Mm, Moses! Dan zegt hij bij bijvoorbeeld. Echt van jou en voor je weet wat je gaat doen, geef je, je de eerste zoen. Dat komt maar helemaal nooit voor een tweede. Dat is te mooi om waar te zijn. Het is al een hemel, maar hier beneden. Het valt je hart net.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 later jaren dat je aan die dagen tijd slechts illusie mocht bewaren voel je toch steeds even spijt en al het moois dat is geweest zweef dan weer voor je geest dat komt maar eenmaal, nooit voor een tweede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 Iedere lente heeft maar één maand.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 Is een plezier uit mijn leven van de allerhoogste graad. Oh, ho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 nooit verdrieten hoe meer hoe oh, liever die zaak komen steeds van pas want ik vind het eerste klas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 dat torentje van Isa Ik had graag het liefst vandaag nog antwoord op die vraag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 En tien kunt u dan naar dit programma luisteren. En als u het gemist heeft of het nogmaals wilt beluisteren. iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald. Sommige artiesten is soms een moeilijke weinig over te vinden. Ook de volgende artiest, Janneman, heet. zegt echte naam is Janne Stuurbout. En zijn naam Janneman. En hij zingt Hoedje op, Hoedje af. U hoort het hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Een hoedje af. Mijn mama gaf mij een hoedje en ze zei, verlief zijn hoedje. Hou oh, in het leven een lach om je mond Dus nam ik die raad het harde en verover alle aarde, maar een hoedje zit nooit op mijn kop. Een hoedje op, een hoedje af, een hoedje op, een hoedje, op, een hoedje af. Een goeiemorgen naar hier, een goeiemorgen naar daar. En moet jou, en moet af, en moet jou, en moet af. Een goeie avond naar hier, een goeie avond naar daar, zullen we op dit einde dag voorbij? Aan, want als je beleefd bent van je door het lang. een hoedje op, een hoedje af, een hoedje op, een hoedje af, ziens mijn we en mijn je. En tot de volgende keer. Een hoedje op, en hoedje af, een hoedje af, een hoedje af, een hoedje op, en hoed je af, een hoedje op, een hoedje af, een hoedje op, een hoedje af. Goeiedag, mijn waarde heertjes. Ik wat denk je van het weertje? er naar uit, och, het regenen gaat. Maar als het regent, kan me niets scheelen. Iets zal mij toch nooit vervelen. Ik heb altijd de zon in mijn hart. En Een je op, en je hoedje af, een je op, en een je af. Een goeiemorgen naar hier, een goeiemorgen naar daar. Goeiemang. Een hoedje op, een hoedje af, een hoedje op, een hoedje af een, een, een goeie avond naar hier, een goeie avond naar daar Zo loop ik de eeuw Dag maar met mijn goede hand Dat je beleefd bent, kom je door het ganze land Een hoedje op, een hoedje af, een hoedje op, een hoedje af Tot ziens meer bruin en meneer, en tot de volgende keer loop ik de hele dag maar. Met je hoed in je hand, want als je beleefd hebt, kom je door het En hoed je op, en hoed je af, en hoed je op, en hoed je af, tot ziens mijn vrouw en en tot de volgende keer. En hoedje je op, en hoedje af, en hoedje je op, en hoed je af, en hoedje op, en hoedje af, en tot de volgende keer.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 La doo doo la, dun. La doo doo la, dun. La Loe de lader lichter, is de broer van flip de fluitter Loe de lader lichter, is de reuze zware snijter Loe licht de laden effe kijkt uit, komt de politie flit die fluit En de baies komt steeds dichter, na loe de laie lichter Loe loe, wat moet er naartoe, denk toch aan je leven moe Flip flip, flap, fluit, fluit, maar hou je broertje erbij Da-da-da-da, da ri da da-da-da Ra een rat geboren raad niet horen, en de politierechten zijn Wordt steeds slechter als je je leven niet beter kan. Krijg in een mooi gestreep pakje Jan en de boeien slooten dichter om loodala je lichter. De Oh mama try to jive on me la la la it la in his eyes, and la la met loon eyes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 Als kind heeft je moe, je verknikkers en snoe Zo dik wilt zijn cent geven Zo'n doodgewone koperen cent Beheerst zo vaak het leven Wanneer Uitje geene speersjes in een zieke tent Maar thuis een wielje met een praat Voor een zet geboord bent, dan word je nooit een reetje. Geluk op de aarde is niet eerlijk verdeeld.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 Een spiesjes in een zieke tint, maar dat is een bietje met een praat Als t zo zoiets, we geen zageraar, maar denk. ZANG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 Waarom is zo'n aan de de kant? Laatst was het ook weer vrij. Ik stapte uit mijn bed. Zocht maar al mijn spullen maar. Ach jee. Liep de trap af in een draf, maar er lag een lage roeie los En smakte men een gang zo naar beneden Mevrouwtje riep vanuit de bed wat maakte weer een keet En ik riep nijdig terug en redde me spullen dan geleten Waar is mijn hoed? Waar is een jas? Waar is een pijp met tabak en mijn nakte tas? Waar is mijn sjouw? Waar is mijn krant? Waarom is zo'n zuske noot eens aan de kant?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 De beeld is van een meisje Ja ben hier kapitein Ja ben heer kapitein In Zweden of Japan Egypte, Astrakhan We hebben overal vrouwtjes Daar kun je van op aan Dat is de liefde der matrozen Zijn de schepen buiten gaat, Is ons harp geen ankerplaats? Aan alle kusten bloeien rozen En matrozen zijn met rozen je maat Op ieder reisje een ander Staat een andere schaal, dat is de liete der matrozen. Waar de meisjes zijn is pijn voor de matrozen en de kapitein. In doos of in de west, voor ons is toch wel best als wij gaan passagieren. Ja, heer kapitein. Ja, heer kapitein. De meisjes blank of zwart ontzelen wij het hart, die is overal vuil.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 In iedere stad een andere schat, dat is de liefde der matrozen. Waar de meisjes zijn is fijn voor de matrozen, de kapitein.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 dag en tot ziens En verkeerd raak blijven In de Jordaan moet de meeste voortaan. Onze kinderen te rieren. Zij zijn je vader of zij zijn je over, je vader en vader overpaar. over, over. En is er soms een ja. Okay. forgive <laughs>